De Verenigde Staten hebben hun overheidspersoneel in Egypte de opdracht gegeven het land te verlaten. Enkele medewerkers blijven achter voor noodsituaties. De oproemd hakt samen met het massale protest dat aan de gang is in Cairo en andere grote steden in Egypte. Ook is een topdiplomaat naar Cairo gestuurd voor overleg met president Mubarak. Welke boodschap hij meeneemt is niet duidelijk. Op het Tahrirplein in Cairo demonstreren honderdduizenden mensen tegen president Mubarak. Het leger houdt zich afzijdig zolang de betogers geen geweld gebruiken.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 In Duitsland zijn de extra veiligheidsmaatregelen wegens terreurdreiging ingetrokken. Volgens minister de Magère van Binnenlandse Zaken is het niet meer nodig dat potentiële doelwitten, elkaar, eh, dat potentiële doelwitten extra worden bewaakt. Het verhoogde niveau van terreurdreiging gold sinds half november. Kort daarvoor waren explosieven ontdekt in lucht naar vracht afkomstig uit Jemen. Volgens de Duitse regering waren er aanwijzingen dat islamitische militanten een aanslag wilden plegen. Onder meer de Rijksdag, stations en de kerstmarkten werden extra zwaar bewaakt.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 Het weer nog vanuit het noordwesten, wat lichte regen. Temperatuur ligt tussen 1 en 4 graden. Vanavond breidt de lichte regen zich uit. Met in het zuidoosten kans op ijzel. Morgen is het bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar.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 Cheese.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 But a slow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 Dos días a Dios le pido A Dios le pido se muere que mi padre me recuerde Pedro